Een spannend detective luisterspel in tien delen door Ronald Patterson. Titelmuziek Koos van der Griend. Drums Sergio Bonin. Vijfde deel. Howard Ilsman arriveert. Howard Eelsman u iets. Howard Eelsman, 43ste straat, West, New York. Ook niet? Is er dan iemand die enige zin kan ontdekken aan de inhoud van het telegram, verzonden door Eelsman uit New York en geadresseerd aan Bulldog op dit adres hier. De inhoud luidt als volgt. Moeder overleden, je tijdige overkomst voor begrafenis onmogelijk. Mama, Maro, García, daar iemand hem wegbrengt. heeft het weer te pakken ga even met hem buiten. Laat jouw luisteren liggen. García, García, mijn boy, kom, kom, maar kom we gaan even buiten. ante, ante. Maar wat heeft dat te betekenen? Slaat u maar geen acht op hem. Dat is Garcia Cabazon, onze sterdanser. Hij is gek. Si, si, si. Esté Stapelgek. Soms is hij zo over zijn zenuwen dat hij alles verkeerd begrijpt. Ja. Zijn moeder ligt in New York, ziet u. Hoofdinspecteur, luistert u naar me. Zeker, zeker, ja. Een ogenblikje. Si, si, si, si. Holland. Ja, Sir Brandon. Waarvan bent u zo geschrokken? Kijk eens, helemaal achteraan. Dat meisje daar. Achteraan. Oh, daar bij de deur. Nee, daar, ginder. Sigarettenmeisje met het zeer korte rokje oh, en het witte schortje. Oh, ze brengen. Ik wist niet dat u naar mooier... Goeie genade. Ellie. Nick Holland, ik geloof dat je beter op je vrouw zult moeten passen. Ze haalt beslist gewaagde streken uit. een ogenblikje. Ik zal er duidelijk werk van maken. Senor Ibanez. Si, sí, si, sí, si. Sí. Wie is die cigarette girl, ginder, achter in de zaal? Oh, dat is een extra. Voor de slotvoorstelling nemen we gewoon ook een paar meisjes extra. Vanwege de grote toeloop, ziet u. Oh, juist, ja. Si. Sí. Wil je haar even bij me roepen? Ik zou graag een paar vragen stellen. Maar zij staat ongetwijfeld heel buiten de zaak, inspecteur Sanders. Ik heb haar pas gisteren aangenomen. Ze was hier niet to Toch had ik haar graag even gesproken, Mr. Ibanez. Ah, zoals u weet, zoals u wilt. Ja. Weet. Het is toch geen oude bekende van de politie, hoop ik. Toch wel, Mr. Ibanez. Een zeer goede bekende zelfs. Volk, kap, dios! Dat had ik niet gedacht. Ze leek me een heel voortreffelijk persoontje. Schijnbedriegt, senor Ibanez. Terwijl inspecteur Sanders het meisje even onder handen neemt, wou ik graag dat u Mr. Waldo Bennett even bij me stuurde. Mr. Bennett staat hier vlakbij, hoofdinspecteur. Goed. En het meisje zal ik voor u halen, inspecteur. Waldo! Waldo! Ga even bij de hoofdinspecteur, wil je? Mr. Bennett, ik had graag dat u me... Oké, okay, oké, okay. ik het. Ik heb de telegrambesteller neergeslagen. Ik neem er de volle verantwoordelijkheid voor. Ik dacht dat hij... dat hij de spot met me wilde drijven. Ik werd plots zo woedend dat ik niet meer wist wat ik deed. Als ik u alles uitgelegd heb, zult u me beter begrijpen. Ik sta u voor beschikking. Ik ben bereid alle consequenties te dragen. Mr. Bennet, er zijn geen consequenties. Gaat u me daar dan niet vragen naar de reden? Zonderling genoeg niet. Er wel om de eenvoudige reden dat er geen klacht werd neergelegd... en bij gevolg geen vervolging zal ingesteld worden? Meneer de hoofdinspecteur, ik weet niet hoe ik u danken moet. Ik... Tja, misschien krijgt u wel eens de kans uw slachtoffer te bedanken... Ja, alles ging natuurlijk af van zijn bereidwilligheid. Maar laat u me een goede raad geven. Tracht u in het vervolg wat beter te Dank de u, meneer, senor Ibanez. Laat u ons een ogenblik alleen, ja. Als het harte hersen dat u dienst. Wel, miss, uh... Mary Smith, Inspecteur Ja, wel, natuurlijk. Hoe kon ik zo dom zijn dat te vergeten? Miss Mary Smith. Luister, Mary. Ik ben weer eens vergeten je plechtig te laten beloven... ...dat je je met deze zaak niet mag bemoeien. Maar er is nog tijd voor. Je gaat ogenblikkelijk naar Drinkhoofdgaarden ...en je zorgt ervoor dat mijn pantoffels warm zijn als ik thuis kom. Spijt me, maar vanavond en morgen ben ik hier in dienst, inspecteur. Goed, goed, goed, zet je beltje maar weer door. Maar ik verwittig je, Ellie. Als je wat dan ook verknoeit, dan... Wat dan, Nick, liefje? Wacht tot je straks komt. na de verdorning. Dan spreken we elkaar nog wel. Dat volstaat me, Smit. Dank u. Graag gedaan, inspecteur Sanders. Mr. Ibanez. Ah, zo zouden de zijn, Brennan. Wat kan ik voor u doen? Kunnen we niet ergens gaan waar we wat voor kunnen praten? Ah, zie, zie, zie. In mijn bureau. Volgt u maar. Graag zitten. Cigar. Graag. Dank u. Senior Ibane. Het is duidelijk dat het telegram bestemd was voor iemand die hier al lang verblijft. Kunt u ons de namen opgeven van mensen die hier al jaren bij u in dienst zijn? Oh, dat zou een heel lange les zijn, heren. Ik betaal mijn personeel goed. De meesten zijn hier uh, vijf à tien jaar. En de gezelschappen die hier optreden, wisselen die vaak. Nee, Waldo Bennet en zijn campagneer zou zowel voor verzorgen al die jaren mijn programma. Je zou het bijna een, een vast gezelschap kunnen noemen. Zo, zo. Ja, dan zou ik in de eerste plaats de namen willen van de leden van dit gezelschap die er, ja, laat ons zeggen, vijf jaar deel van uitmaken. Maar dat kunt u veel beter aan Mr. Bennet vragen. Oh, juist, ja. Hij is immers de leider, hè? Zie Vraagt u dan maar aan in Mr. Bennet of u even hier wil komen, Mr. Ibanez. Hoe dan ook, ik blijf het een domme streek noemen en in elk geval... Had je ons eerst kunnen verwittigen? Ja, Ellie, jouw... Bemoei, zeg. ze komt, zou heel wat in de war kunnen sturen. Mag de beschuldigde nu ook een woordje zeggen? Ga je gang, Ellie, maar ik blijf voorbij dat je plant een zeerste af te keuren is. En dit hier ook af te keuren? Wat zijn dat? Telegrammen? Zij mm -hmm. Dan houden we deels maar aan Mr. Boekdocht. Dean Street. Moeder gezond, moeder stelt het wel, alles oké okay met moeder. Ellie, hoe kom je daaraan? Gegapt. Maar dat zijn de telegrammen waarvan Ibanez ontsprak. De telegrammen met de onbegrijpelijke inhoud gericht aan de onbestaande meneer. Hij zei dat hij niet meer wist wat hij ermee gedaan had. Waarom zou hij? Hij heeft immers met heel die masquerade niks te maken, tenminste, dat zegt hij. En hey, waar heb je die telegrammen vandaan? Ik heb ze gevonden toen ik de slaapkamer van Pepita doorzocht. Pepita? Wie is Pepita nu weer? Inspecteur Sanders, dat weet u niet eens. De vrouw van Ibanez, herinner je je niet meer? ja, heeft tenminste nog hersenen. Oh ja, dat is waar ook. Ja, ik was al helemaal vergeten. Dat is het hem juist, liefje. Zo wat mag je niet vergeten. De telegrammen zaten verborgen onder de zitting van de kaptafelstoel. Hm. Het is niet zo duidelijk uit te maken hoeveel verder dit ons brengt. Maar ik moet je wel bekennen dat je... Oh, dat zal voor mij zijn. Uh, mag ik even? Ga je gangstel brengen. Hallo? Ja, ik ben het zelf. Goed, ja. Hallo, Riverton. Prachtig, hij is precies op tijd, ja. Ja, ja, volgende niet uit het oog verliezen, maar discreet, nietwaar? Hou hmm. me op de hoogte wanneer hij in El Salon, Mexico aankomt, wil je? Goed, ja. Ja, ja, ja, ik blijf voorlopig nog hier. Zeg, denk er om het rapport voor Interpol minutieus bij te houden, Riverton. Ja. Ja, in orde. Tot straks. Houwe deels maar in Kruiden aangekomen? Juist in Kruiden geland. En hij wordt netjes bewaard door de beste mannen van de aard. <laughs> Omdat hem vooral niet zou overkomen. <laughs> dat zou ik geloven. Hij is de enige man van wie we weten dat hij tot de smokkelgang behoort. Ja, hij is nummer één maar. wie zijn de anderen? Zijn er nog wel anderen? Beslist. Mr. Bulldog. En er staat vrijwel vast dat achter deze naam... een van de vaste medewerkers van El Salon Mexico schuilgaat. En van die dames en heren is Zubrander een lijstje opgemaakt, niet waar, Ja, een lijstje dat ons van zeer veel nut kan zijn. Kijk, voor eerst is daar de eigenaar Hernando Ibanez. En schrijft u er dan meteen zijn vrouw Pepita maar bij? Jij denkt u dat ze wat met de zaak te maken heeft? Ik wel, nee. Zeg het maar volledig uit Pepita is een schat van een vrouw. En dan is er nog Waldo Bennett, leider van de troep. En met hem hebben we nog niet afgedaan. Dan Mercedes González, sterdanseres... Garcia Cabazon, sterdanser. Hij schijnt loco te zijn volgens Ibanez en sommige ja, anderen. Loco betekent gek, liefje. Oh. En dan Jim Brent, danser. De enige Engelsman. Een oude bekende van de jaart waarvan we vermoeden... dat hij op het rechte pad geraakt is. Stepan Tsepanovic Ivanovski, witrus, dansmeester. Alle andere vijf dansers en twaalf danseressen... zijn nog maar pas bij de troep van Wolo bent. Wat ik graag zou willen... Ja, ja, ik ben het. Goed, ja, uitstekend. Dank jullie, verdankt. Zeg als je me nodig hebt, dan kun je me thuis bellen. Ja, oké. Okay. Meer nieuws over Howard Ilsman? Ja. Hij heeft het vliegveld verlaten. En alles loopt gesmeerd. Hij heeft een taxi genomen en een van onze mannetjes heeft de woorden zeggen. Londen, Queen Street. Voor mijn rustdag. Ja, het doet me plezier dat alles klopt. Juist. Je hebt maar te wachten op de eerste vergissing van Elsman en hem dan in te pikken. Intussen, hoe ja. ja, je waar? Ja? ze we breedend? Mijn nieuws, Elsman is omtrent 1 per taxi in El Salvador, Mexico, aangekomen. Hij is er binnen gegaan... met een sleutel, alsjeblieft. Is er tot nog toe niet buitengekomen? Geef me maar even het lijstje met de zwaarst verdachten, wil je Nick? Ja, als jij straks naar je werk gaat, is het best dat je uw namen uit het hoofd kent. Pepita en Hernando Ibanez, Baters El Salón Mexico. Waldo Bennett, leider Zarzuela Mexicana. Mercedes González. Oh ja, die dame die je absoluut spreken wou een Bennett zwaar te maken, of niet soms? Ja, ja. Ehm um, Garcia Cabazon, sterdanser, loco, hmm. Jimmy Brand, een oude bekende van de jaar, en Stepan Stepanovich Ivanovski, dansmeester. Hmm. Ja, Johnny, kom er maar in. Ene mevrouw Ibanez. Mevrouw, wie? wie? Nou, het is juist mijn schuld, niet hoor. Pepita heet het mens en ze ziet er Spaans genoeg voor uit. In orde, Johnny. Laat één ogenblikje wachten. Ja, meneer. Allee, maak alsjeblieft dat je wegkomt. Dat mag je niet herkennen. Kom vooruit, ja, met je tussendeur. Ja.